Met het Twee schepen van de Iraanse revolutionaire garde hebben een tanker beschoten in de straat van Hormuz, meldt de Britse Maritieme Veiligheidsorganisatie. Volgens de UKMTO is de bemanning veilig en heeft het schip geen grote schade. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat er mogelijk ook twee vrachtschepen zijn beschoten in de straat van Hormuz. Iran zei vanochtend de zeestraat weer strenger te gaan controleren, nadat het een dag eerder nog de heropening had aangekondigd. Israël gaat in het zuiden van Libanon een gele lijn instellen, meldt CNN op basis van het Israëlische leger. Libanezen mogen niet achter die lijn komen. Daardoor worden meer dan 50 Libanese dorpen voor hen verboden gebied. Inwoners mogen ook niet terugkeren naar huis als ze ergens anders zijn en de woning achter de gele lijn ligt. Sinds het begin van de oorlog in Libanon zijn ruim een miljoen Libanezen dakloos geraakt. Israël heeft eerder een gele lijn ingesteld in Gaza. Die onzichtbare lijn verschoof steeds verder. Mensen die de gele lijn in Gaza overgingen werden beschoten. De Franse actrice Nathalie Baye is overleden. President Macron zegt dat Baye veel heeft betekend voor de Franse filmwereld. Ze was in Frankrijk onder meer bekend van de films La Nuit Americaine uit 1973 en Notre Histoire uit 1984. De actrice was ook te zien in een aantal Amerikaanse films, zoals Catch Me If You Can uit 2002 met Leonardo DiCaprio. Baye speelde in haar carrière meer dan 100 rollen. De actrice won vier Césars, de belangrijkste filmprijzen van Frankrijk. Nathalie Baye was 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen steeds meer bewolking, gevolgd door regen die van west naar oost over het land trekt. Voor de buien uit wordt het nog 15 tot 20 graden. Tijdens en na de buien hooguit 12 graden. Aan het eind van de middag breekt in het westen de zon nog even door. Morgen veel stapelwolken, maar ook buien. En dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 I don't know what's gonna happen to you, baby But I do know that I love you You walk around this town with your head all up in the sky And I do know that I want you Let's dance, let's shout, shout Shake your body down to the ground Let's dance, let's shush, shout Shake your body down to the ground Shake your body down to the ground. All these things I shout, shout. Shake your body down to the ground. to the ground. Let's, things, let's shout, shout. She can it the ground. shake it out to the puddle let's shout shake it to the shake it to the Something to get closer to your soul And you do know that I want you Let's dance, let's shout Shake your body down to the ground Let's dance, let's shout Shake your body down. Let's shout, shout, Shake your it out to the ground, let's dance, let's shout, Jack. Shake your it out to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your it out to the ground. Goedemiddag en welkom bij uh, Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer hoor aan de tolweg 10A. En we, dat uh, ben ik, Dolly en uiteraard uh, Piet ook. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. Goedemiddag, leuk dat je er weer uh, bij bent, uh, Piet, bij de wedstrijd. Ja, ik, ik ben niet op de tolweg uh, 10 of 12, want je zijn, maar ik ben op het sportpark ABGM in Beverwijk. Kijk, dat is even en, een eindje uh, de andere is, kant op. Dat, dat is een gigantische complex en, uh, veel was zijn net het veld opgekomen en we hebben de tos gedaan en we gaan zo aftrappen. Dus ik weet niet, zit ik al onder de knop? Ja, je ja, zit onder de, ja, de Ja, je, ja, je bent al in de, de uitzending. Ja, zeker. Kijk, kijk, kijk, kijk, Nou, het is zo dat we hebben gedaan. Dus pas op met wat je zegt, hè? Nee, maar het, is, het is een hele belangrijke wedstrijd vandaag. En oh ja? Tegen, tegen jonge Hercules en wij staan, die staan... Uh, Tweede van onder en wij derde hebben evenveel punten en ook bijna hetzelfde doelsaldo. Oh, vandaag. Dus, dus, dus, dus het is wel heel belangrijk. Yeah. Dit is, is een wedstrijd om het echt hier, om het zo te noemen. Yeah. Antwoord heeft, uh, ja, af, terug van een lange blessure is Kars dus Dat is wel een fijne situatie dat hij er is. Dali, Kierhoff, yeah. zit, zit minder of meer geblesseerd op de bank. Hetzelfde geldt voor Gio en uh, oh. ja, nogmaals, we moeten die punten halen. Er is ook nog een andere wedstrijd gaande tussen de onderste en de Vina onderste, Dat is ook heel belangrijk. Maar we moeten vandaag echt hier met een overwinning weghalen. Anders wordt het wel heel moeilijk om ons te handhaven. CQ de na-competitie te ontlopen. Dus uh, we zijn net gestart. Ja. En uh, dit is een beetje de inleiding. En zodra er wat gebeurt, bemeld ik me. Heel goed. Jong Hekkeles tegen Zandvoort. Zandvoort speelt vandaag in het groen. Waarom weet ik niet, want die anderen hebben blauw. Maar goed, we hadden gewoon niet geel kunnen voetballen. Ja, ja, ja. dat zal ook wel weer een psychologisch iets zijn. Ja, zeker. Maar ik geef bestand terug, en ik niet volg. Maar een bijt het We zijn in ieder geval groen tegen ja. blauw. En we zijn gestart. Twee minuten gespeeld. En het is 0-0. En nou, we gaan ons best doen. Dankjewel Piet. We gaan elkaar vanmiddag nog wel een paar keer spreken dan, hè? Oké. Okay. Okay, Wij wel. gaan alvast oh. duimen. Ja, ja, ja, ja. Nee, want die punten moeten binnenkomen, ja, Dolly. Ja, ik Anders snap het uh, ga je weer een klasse omlaag. Ja, en uh, ja. dat willen we absoluut niet natuurlijk. En ze kunnen het, hè? Ze kunnen ze het. Ze kunnen het wel. Ja, zeker, ah, zeker weten ja, dat ze het on. kunnen. Ja. Nou, Dolly, goeiemiddag, goedemiddag trouwens. Leuk dat je er weer bij bent tegenover ja, te ja, mij. Ja, ook goedemiddag, heer Harms. Ja, zeker. Ja. Nou, we gaan er weer een uh, mooi programma en, uh, van maken. En trouwens, uh, luisteraars, Luisteraars, ook goedemiddag. Goedemiddag, ja. Goedemiddag, ja. Niet allemaal opnoemen nee, hoor. Nee, ja, nou dan, dan ben je wel nee. even, even we bezig. Zijn we zijn twee uur verder, hebben we hebben nog H één uurtje radio. Ja. Zeker, nou we hebben weer een uh, leuke uitzending vandaag. Uh, Dolly, want uh, wat uh, staat er op het uh, programma? Um, nou ja, zoals uh, gewoonlijk. Ik denk dat onze vaste luisteraars inmiddels wel weten... hoe het programma in elkaar zit. Voor de nieuwe luisteraars zal ik het eventjes mededelen. Um, we gaan straks even kijken wat het weer ons gaat brengen het komend weekend. Uh, natuurlijk hebben we allerlei uh, Zandvoorts nieuwtjes meegenomen... Ook een Zandvoortse evenementenkalender. Dus daar hebben we allemaal even uitgezocht en op een rijtje gezet... wat er allemaal voor spannend gaat gebeuren. Dan gaan we een kijkje nemen in het dierentehuis. Want daar zijn altijd prachtige diertjes die op een nieuw baasje wachten. Ja, we vorige week vlak. hadden ze open dag, hè? trouwens. 11 april, hè? Ben je geweest? Nee, ik ben niet geweest, want ik zat hier. Oh, heb je wel contact gehad? Nee, ook niet. Ook niet. Ook niet. Oh, maar uiteraard okay. hebben we er wel aandacht aan besteed. Ja, maar we weten dus niet hoe het afgelopen is. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Nou, nou ja, goed, er zullen ongetwijfeld nog wat dieren zijn... die op zoek zijn naar een huisje. En ik ga er eentje voor jullie uitzoeken waar ik wat over ga vertellen... Dan uh, gaan we luisteren naar een uh, reportage van uh, Carina. Hè? Die, uh, die uh, is het een en ander aan het uitzoeken Ja, geweest, de stenen antwoord. winkelproject wat eraan gaat oh, komen. Oh, okay, oké. Okay. En wat het inhoudt, stenen winkelproject. Ja, dan denk ja. je aan... Uh, ja, wat zou het zijn, kunst of zo bijvoorbeeld? Ik heb geen idee. Nou, je hoort het straks van geen her, Carina. Idee. Ja, in ieder geval geen tentjes. Uh, stenen huis. Ja, ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk, stenen huis. Ja. We gaan het horen. Um, en dan eventueel, als we niet in tijdnood komen, hebben we ook nog uh, bij ons uh, de column uh, van. Uh, kan jij de naam nog een Niken keer. Milken Ja, vind ik te lastig. Die ook, kan ik niet onthouden. Dan uh, hebben we deze uh, middag regelmatig, zoals u net al hoorde... Uh, uh, contact met Piet Pijper, die in Beverwijk aanwezig is... om uh, voor ons verslag te doen over de wedstrijd van Zandvoort-Meeuwen tegen... Zandvoort-Meeuwen? Heet het niet meer zandvoort Meuwen? Nee, SV Zandvoort. Nou, echt? zandvoort Meuwen is al zo lang geleden, Dolly. Kun je nagenoegen? Toen speelden interesseert... ze nog uh, op, op de Verlennepweg... Uh... Ja, nou, ja. de Zandvoortse meeuwen, dat dus, is niet meer. Nee, Zandvoort meeuwen, die bestaat niet meer. Nou, Zandvoort. Uh, <laughs> ja. ik hoop dat het nieuws wat ik vanmiddag ga brengen... iets actueler is dan mijn uitlating van net. <laughs> Geweldig. Nou, de Zandvoortse, Zandvo de Zandvoortse voetballers... laat ik het dan zo zeggen, zeggen tegen de Beverwijkse voetballers... want dat ben ik ook alweer vergeten, die naam. En we gaan natuurlijk uh, zo rond de klok van kwart over vier, half vijf, zo'n beetje. Gaan we contact zoeken met Randall Lawson. Die heeft dan zijn Pit Report. En dan Zeker. gaat hij ons weer van alles vertellen over uh, de autosport. En waarschijnlijk een beetje over de Formule 1 in het bijzonder. Ja, ik nou ja, ze hebben even een pauze, hè? De Formule 1. Ja, maar hij, hij, hij weet toch altijd heel veel van wat de ontwikkelingen zijn die er toch gaande zijn, ondanks de pauze. Zeker. Weten. Dus dan worden we weer helemaal geüpdate. En uh, ja, hij heeft ook altijd allerlei andere mooie nieuwtjes... over alle takken van Autosport. Dus uh, die praat het kwartiertje wel weer vol tegen die tijd. Nou, dat is een, een mooi programma, Dolly. Jij had het over uh, Zandvoort-Meeuwen... Ik ja. dacht in één keer uh, daarbij ook aan uh, TCB, de Zandvoort Boys. Ja, TCB, ja, oh, ja. dat is echt ja, een ja, tijd ja. geleden. Ja, waar nu... Uh, ja, nee, waar Zandenvoer ernaast zit, hè. Ja. TCB en TZB, uh, Zandvoort ja. Meeuwen. Ja, ja, leuk was dat. Het Waren toch leuke tijden. Ik vond dat toch, uh, omdat dat, dat Zandvoort Meeuwen dan... wat in die dorpskern echt zat... Hè, tussen de gewone woonhuizen. Het had toch echt wel iets, hè? Ja, maar je... het is allemaal vanwege de bouw van huizen, Ja, krijg erg. je dit soort dingen steeds meer in de buitengebieden. Hè? De ja, sportvelden en dergelijke. Ja, maar je verliest helemaal eigenlijk uh, het contact en het enthousiasme daardoor. Moet je, moet je nagaan dat ik nog steeds niet weet dat het een andere naam heeft. Het komt ja, gewoon nou, omdat je ja. het nooit meer ziet. Zeg het maar niet tegen Pieter. Uh, de, de Wordt hij word dan boos? Nou, probeer het zo meteen maar. Ja, ik zal het straks vragen ja. hoe het staat met zo'n ja, ja, precies. Ja, ja, kijk hoe die reageert. Heel goed. Gaan we doen, uh, Dolly. Dank je ja. wel voor uh, de agenda voor vanmiddag. En ook uh, hebben we tijd uh, voor uh, lekkere muziek. Waaronder ook uh, plaats nummer twee. En die is van uh, Post Malone. Hier is uh, Chemical. Say. now i'm sitting around waiting for the world to end all day cause i couldn't Just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars, I'll do anything, anything you ask me. Nothing I won't do I'd risk it all for you To hold your hand And call you mine I'm trying to be your man Van de singel van Malone hoorde je de nieuwe single van Bruno Mars. En uh, Risk It All, wat een mooie, lekkere, rustige plaat, Dolly. Ja, hè, we gaan er een een even bij komen gewoon. Ja, een beetje, een beetje uh, Bossa Nova, maar dan uh, Bing cosby stijl achtig Een nou, ja, beetje de, groener. Ja, ja, ja mooier, dat wat moderner, maar uh, ja, zeker. Ja. Kan die, toch, kan die toch allemaal maken? Echt, hè, die eh, Bruno Mars. Uh, <laughs> lekker, lekkere muziek altijd. Ja, maar ik vond dit wel een heel lekker plaatje. Nou, ik was ook blij uh, dat ik hem uh, kon draaien. Goed zo. Dolly, Goed zo, ja. wat uh, ben jij tegengekomen aan uh, berichten deze week? Nou, een heel mooi bericht is natuurlijk dat uh, Roy Schuiten geëerd gaat worden. Hè? Want op woensdag 22 april, woensdagmiddag... krijgt het fietspad tussen de Kamerling Onnenstraat en de Tollenstraat... officieel de naam Roy Schuitenpad... En bewo bewoners uit de omgeving zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Om twee uur dan onthullen wethouder Lars Carré van Sport... en de familie van Roy Schuiten samen het nieuwe straatnaambord. De onthulling die gaat plaatsvinden op het deel van het fietspad... nabij de brandweerkazerne aan de Linnéestraat. En met deze naamgeving eert de gemeente Roy Schuiten de Zandvoortse wielrenner... die internationale bekendheid verwierf... en onder meer twee keer wereldkampioen achtervolging werd. En na de onthulling, dan is er ook wat leuks... hebben ze ook leuk bedacht... is er met het team Sportservice van twee tot drie uur... een fietsactiviteitenmiddag voor de kinderen uit de wijk. De jeugd kan onder andere meedoen aan de langzaamste race. Degene die het langzaamst fietst zonder stil te staan, die wint. En... Smoothie bikes. Je kan je eigen smoothie bij elkaar trappen. En uh, voor de kinderen zijn er ook gezonde versnaperingen, maar ook ouders en andere bezoekers zijn van harte welkom. En voor hen staat er een koffiekar met goede koffie klaar. Leuke, leuke middag. Jazeker, zeker. Nou, dan hebben we een, uh, toch wel een uh, belangrijk iets wat gaat gebeuren. Want op donderdag 23 april om 8 uur des avonds geeft informateur Fred Teven in een openbare bijeenkomst... een toelichting op de voortgang van de formatie. En dat doet hij in de raadzaal van het gemeentehuis... En alle raads- en commissieleden zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Maar ook andere belangstellenden zoals inwoners, ondernemers en de pers zijn van harte welkom. De bijeenkomst wordt trouwens live gestreamd via de website van de gemeenteraad. Dus mocht u niet in staat zijn om daar naartoe te gaan, maar toch geïnteresseerd... dan kunt u ook lekker vanuit de luie stoel meekijken. En uh, na het voorlezen van het tussenbericht is er voor iedereen de gelegenheid om vragen te stellen aan informateur Teven. Maar dan moet je wel naar het raadhuis komen, want dat gaat niet vanuit die nee, levensloek. Nee, dat lijkt nee, me niet. Nee, nee, nee. En is er al wat uh, gelekt over uh, wat er gaat gebeuren met de formatie? Nee. Nog helemaal niks? Nee, helemaal niks. Ik geloof wel dat alle gesprekken inmiddels zijn afgerond. En het, het, ja, de meest waarschijnlijke combinatie was al natuurlijk uh, uh, Jong Zandvoort, uh, het OPZ en de VVD. Maar of Teve daar hetzelfde over denkt en of hij vindt of er eventuele vierde partij wel bij moet komen of dat het helemaal anders zou moeten... Niemand weet nog iets. 23 april gaat er meer bekend ja, komen. Ja, ja, spannend wordt dat. Of zullen Patrick Berg zo meteen even gaan bellen dat hij al alvast wat verklapt? Nou, ik denk als hij het weet, dan weet ik het ook. Oh, oké. Okay. Vermoed ik. Nou, of zal het niet? Nee, dat nee, denk, de denk ik niet. Zijn er dingen die mij niet aan mijn neus gaan dat, hangen. Dat denk ik zeker, Dolly. Dus, ja. oké, okay, na ik, naar de ik, volgende plaats plaat gaan we Patrick ja. naar bellen. Nee hoor, geiten. <laughs> nee, we gaan uh, naar de volgende plaats gaan we het weerbericht doen. Dus uh, lekker blijven oh, luisteren naar kijk, de Zandvoortse ja. Radio, want uh, we moeten doorgaan. Hoe denk. gaat het weer uh, de komende dagen worden? Dolly heeft het weer uh, uitgezocht, samen met uh, weerman Rico Schreuder naar deze disco klassieker. Nou, de meesten van jullie zullen wel denken... wat uh, is dit voor muziek nog nooit gehoord. Maar uh, de mensen die echt uh, uit de jaren tachtig uh, komen... uit de, de oude discotijd, zeg ik maar. En een beetje de radiopiraten, wat we destijds uh, hadden. Ken je deze single vast wel van de Brenda K-Star... in uh, Picking Up the Pieces. Het is half drie. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, Dolly, wat uh, ga jij voor uh, mooi weer uh, brengen? Of valt het tegen? Nou ja, het kan vries het kan dooien. Oh ja, die ken ja. ik nog van Jan Pelleboer, hè? <laughs> Dat is een tijd geleden. Ja, en van, uh, hoe heet die, uh, Herman Vinkers. Oh ja. Het kan Vries het kan dooien. Ja, ook ja. al, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar uh, ja, het, het is natuurlijk niet mijn weerbericht, hè. Ik lees het ook maar voor. Maar dit is het weerbericht wat uh, helemaal uitgedokterd is door Weerman Rico. En die heeft op zijn metertjes zitten kijken en alle berekeningen gemaakt. En die kwam tot de conclusie: Dat vandaag de bewolking toe gaat nemen. En vanuit het westen gaat er wat regen volgen. Nou, dat geloof ik zomaar. En in de loop van de middag dan wordt het weer droog, maar dan gaat ook de zon weer doorbreken. Huh? Ja, ja. Nou, nou ja. ja, voor je ja. weet is het bijna avond. Ja, op, dus... middag is nog niet op. Nee, gekelijk. Uh, give him a chance. Uh, het wordt 16 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Later dan gaat de wind draaien naar het westen tot noordwesten en dan wordt het minder zacht. Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar er is ook kans op enkele buien. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 14 graden. Ook maandag is nog kans op een bui, maar zo nu en dan schijnt ook de zon en wordt het 13 graden. Vanaf dinsdag dan blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. En de temperatuur gaat dan weer oplopen naar waarde rond de 16 graden. Oh, dat is wel weer lekker. Ja, leuker kan ik het uh, niet, niet maken, maken dan uh, wat ik nu net <lacht> gebracht heb. Nee. Oké, okay, dank aan uh, Rico Schreuder weer <lacht> voor het, het. Rico-weer. Wat we elke zaterdagmiddag doen, zo dus, uh, rond en nabij half drie, uh, Dolly. En hey, ja. dan uh, weten we weer wat we de komende dagen kunnen verwachten aan weer. Ja, nou ja, ja wordt het nu of parasol. Om, ja, om het al uh, valt het allemaal best wel mee hè, met het weer. Dus uh, ja. morgen ook nog geregeld de zon. Enkele bui, ja, dat, uh, dat krijg je altijd. Ik heb de druppels uh, net al gevoeld trouwens. Ik ook toen dat ik uh, naar de studio uh, toe ja, ging. Uh, toen, uh, ik ook, ja. Ja, toen uh, kwam er in één keer een buitje aan. Dus, uh... Ja, maar ja, dat, ze zeggen dat het ook komt omdat het zeewater nog koud is en omdat de temperatuur dan vanaf het, het hoger worden is dan. Uh krijg je daar weer wolken van of zo. Nou ja, en dan hebben we die windmolens waar je wolken door krijgt. Ja. En dan hebben we de trails waar je wolken door krijgt. Nou, o, ook het moet toch wel heel gek zijn... willen wij niet af en toe een spatje voelen. Nou, dat zeg? bedoel ik. Ja, maar meestal hebben we aan de kust wel mooier weer dan <laughs> in het binnenland, hoor. Dat, dus, dat uh, is waar, dat is waar. Als uh, in Zandvoort de zon schijnt, dan uh, ben je je lekker, uh, lekker aanwezig. Nou bezig. ja, het is vaak hè, dat het in het binnenland uh, helemaal bewolkt is. En dan zitten we hier tegen een heerlijke blauwe lucht aan te kijken. Het is meestal, en dus dan zeggen ze van nou, uh, blijf binnen... Want want het gaat regenen, hoor je daar ja, op de radio. Ja, ja, ja, ja. En, en dan zitten wij hier uh, lekker, lekker in het met zonnetje. de zonnetjes in het uh, in het ja. in het zand, <laughs> Voetjes in het zand, lekker. Nou, de zomer gaat er weer aankomen. Ja, dat wordt weer een uh, lekkere periode. Eerst hebben we de Pasen net gehad en dan krijgen we de Pinksteren nog. Ja. En uh, wat, wat krijgen we nog? Meer? Koningsdag. Ja, koningsdag. 27 ja. april Koningsdag ja, van de week. En bevrijdingsdag uh, 5 oh, mei. Ja, bevrijdingsdag uh, uh, Weer met bevrijdingspop. Ja. ja, oh, dat is altijd wel een spektakel in Haarlem. Ja, ja, ja een groot feest, hè? Zeker weten. Ja, ja. Dus, nou ja, we gaan het ja. allemaal weer uh, meebeleven. Lekker, uh, Dolly. En lekkere muziek ook vanmiddag hier op de Zandvoorts Radio. Een gauwouw die ook niet, niet mag ontbreken is uh, deze van Elton John. I'm still standing. You can never know what it's like. Your blood like winter freezing just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you. You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a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 1983, Elton John en uh, I'm Still Standing. En dat uh, geldt uh, zeker ook voor uh, SV Zandvoort. We gaan weer naar Beverwijk, naar uh, Piet toe. Want uh, Piet, er is wel het een en ander gebeurd, hè? Ze is je verliet aan het begin van de wedstrijd. Ja, we zijn inmiddels in de 30 dertigste minuut. En uh, nou, John Hercules, die was bijzonder ratte eerste, de beste corner naar, naar de ja. we keken ernaar en we keken ernaar en de uh, tegenstander dacht, dan uh, doen wij het anders, wij koppen erin. Dus de keeper die zat ernaast, iedereen zat ernaast na minuut of 5 6 4 4-5-6 was het al 1-0 voor, uh, voor de Jong daarna is daarnaast een beetje over- en weerspel geweest. En uh, in de goed in de, nee, de 24e minuut. had uh, Zandvoort voor een corner en daar uh, volgde een scrimmage uit een beetje heen en weer getrapt van de bal. En uiteindelijk uh, was het uh, Silvio. Die uh, Goesje Bassi heet die. En die uh, die, die, die schoorde hem over de lijnen. Daardoor is het 1-1 na uh, nu een half uur spelen. Het is een beetje over en weer. En dan is hij wel uh, de laatste. Die sterker geworden en hebben we iets meer grip op het geheel. Dus een veel zware jongens die van, uh, van een jong Hercules. Maar uh, nogmaals, we komen een beetje kom terug in het spel. Carsten Vries vindt ze draaien een beetje. Menem Iepenburg uh, draagt dus een vandaag op de die jongen uit onder de 23-1. Een hele goede voetballer en ja, hij, hij doet het nu ook goed. En, uh, ik hoop dat hij wat, wat rendement gaat opleveren. de Vries zoals als, als vrouw. We zijn in de avond nu. Hortman, het toetisch hem naar rechts geeft hij, en daar is vanuit zo'n berg. steenkist. Nog een actie, nog een actie, nog een actie. Bal voor. Oh, oh, oh, oh, oh. Leeg kool en een verkeerde kant van de paal. Ah, zonde. Achterbal. Het lijkt 1-1. en We zijn 35 minuten gespeeld. Dus ik zou zeggen, we gaan even terug naar de studio. En dan gaan jullie verder met muziek. En. Uh... Ik meld me zodra er wat te melden is. Oké, okay, dankjewel Piet. In ieder geval uh, ja, wel redelijk al uh, daar. Uh, het voetbal uh, van uh, SV Zandvoort in Beverwijk. Straks meer daarover, maar eerst meer muziek. Hier is listen to the radio. Leave the bureau in the snow. Catch a concierge by the bikes and up the stairs I snap the latch and creep in The Find the bomb, avoid a fight, show your papers, be polite, walking home.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 Je luistert ook vandaag weer naar de radio. Dit is ZFM. We zijn al 35 jaar hier in Zandvoort. 106.9 op de FM. DHB Plus zitten we ook al vanaf 2017 op volgens mij. Al een hele tijd hier in de hele regio. En verder ZFM Zandvoort.nl ZFM-Live.nl Kortom, overal en de Dolly. Uh, ja. Ja, ja, nou ja, we, we hadden het net over het uh, Stenenwinkel project. Ja. Wat uh, van start gaat uh, op uh, de Grote Krocht. Nou, Carina die was uh, op de Grote Krocht aanwezig en uh, die sprak daar een uh, aantal ondernemers uh, die daar actief zijn. Ik zit hier op de Grote Krocht bij Jansen en Biso Makelaardij, bij Monique. En ook aangeschoven is Ellison van Rio's Dierenspeciaalzaak. Want ze hebben eigenlijk iets te melden. Um, want ze hebben eigenlijk een heel goed plan. En ik ben heel erg benieuwd wat dat plan is. Alison, wil jij eens vertellen wat het plan is? Uh, ja, zeker. Uh, wij zijn van plan om in de Week van de Stenen Winkel... dat is een landelijk initiatief waar wij uh, ja, een, een, een bepaald idee bij hebben. Dat is 4 tot en met 10 mei. Een project op te zetten hier op de Grote Krog. met nou ja, leuke ondernemers die mee willen doen. Hé, hey, een project. Uh, dat project heeft het een naam... Ja, de naam is de Week van de Stenenwinkel. Het is een landelijk uh, concept waar je je bij aan kan sluiten als ondernemer. Oké, okay. maar wat houdt het in? Want de Stenenwinkel, uh, dan zou ik meteen denken aan mijn jeugd... dat ik mooie edelstenen ga kopen in de Stenenwinkel. Maar het is iets anders. Het, is er, het heeft een hoger doel. Klopt. De stenen winkel zijn de, uh, de winkels die in de panden zitten. Dus niet de kiosken of, of de markt of dat soort dingen. Maar echt de winkels die in de winkelstraten zijn uh, gevestigd. En in een stenen pand zitten. Oké, okay. maar je zegt het is een landelijk iets. Uh, doen heel veel steden daaraan mee in Nederland? Want we gaan zo wel even bespreken wat het precies inhoudt. Maar landelijk betekent dat, want ik heb er nooit over gehoord... Uh, hoeveel... Steden doen daaraan mee? Nou ja, het is meer een, uh, ja, een bewustwordingsweek. Iedereen kan daar zijn eigen invulling aan geven... waar wij dus met de krocht ook ons eigen uh, nou ja, projectje bij hebben bedacht. Maar het is meer, ja, net als een moederdag en een vaderdag... Oh ja. een, uh, ja, een bewustwordingsdag van het waarderen van een fysieke winkel. Aha, want wat is er aan de hand dan? Nou ja, wij zien hier in Zandvoort dat er veel leegstand is aan panden de afgelopen tijd. Um, online komt natuurlijk veel meer op. Um, is al een hele tijd aan de gang natuurlijk. Ja, ja precies. Dus wij willen laten zien dat uh, ja, de winkels ook belangrijk zijn. Want uh, het feit dat mensen naar de winkel gaan... fietsen of auto parkeren en dan echt lekker de winkels in... vroeger zei je ook, ik ga winkelen. Uh, en dan hoefde je niet eens wat te kopen... maar je ging erin en dan ging je kijken. Merk je dat dat echt veranderd is? Dat dat veel minder is geworden? Nou, je merkt dat mensen meer winkelen om te kijken... en dat ze vervolgens kijken of ze op internet goedkoper kunnen kopen. Aha. Daar kan een winkel niet tegen op, want wij moeten huur betalen... we moeten gas, water betalen, we moeten personeel betalen, noem maar op. Dus we willen de mensen ervan bewust maken... dat winkels een belangrijke doelgroep zijn in ons leven. Dat het belangrijk is dat je daar blijft binnengaan, maar ook blijft kopen... zodat de winkels blijven bestaan en we niet straks allemaal dichtgetimmerde winkelpanden hebben... Of dat het allemaal woningen worden en dat je eigenlijk nergens meer kunt winkelen. Mm -hmm. Dat is het, uh, uh, het idee achter de uh, ja. Week van de, van de Stenen Winkel. Okay. Wees ja. bewust. En wees bewust. En, maar wat hebben jullie dan voor ideeën voor in die week? Um, nou ja, de deelnemende winkeliers... die gaan sowieso zelf in al wat leuks bedenken. Um, dus ze gaan slingers ophangen. Het is echt de bedoeling dat het een feestje wordt. Oh, het gaat niet alleen maar jongens, kom bij ons kopen. Maar ook het waarderen van de mensen die bij ons binnenkomen. Um, ja, dus een, een presentje. Sommigen gaan wat goody bags maken. Um, nou ja, de slager die doet bijvoorbeeld mee. Die gaat volgens mij een uh, proeverij neerzetten met allemaal hapjes. Ja, ja. En als straatzijnde willen we ook nog iets extra's doen. Um, en dat is dan een stempelkaart. Dat je bij de deelnemende winkeliers een stempeltje krijgt. Volle kaart is een gratis bakje koffie. Nou, maar een, een stempelkaart, dus als je iets gekocht hebt, krijg je een stempel. Is dat het? Ja, ja precies. Met een wel een bedrag van uh, minimum 10 euro hadden we afgesproken. Um, vier stempeltjes. Maakt niet uit bij welke winkel. Kan je een kopje koffie komen halen bij de bakker. Nou, wat, bij Bakker Bertram. En uh, hoeveel doen er nu dan mee? Wie hebben allemaal al echt ja gezegd om uh, deel te nemen? Want ik zei net nog even voordat we hier uh, begonnen van... ja, maar zijn er wel zoveel winkels op de kocht? Toen zei je, meer dan je denkt. Maar uh, hoeveel zullen er meedoen? Volgens mij zes of zeven hebben we er. Ja, okay. volgens mij zitten er op dit moment zes à zeven winkels die meedoen. Er zijn natuurlijk altijd nog winkels die mogen aansluiten als ze willen. Uh, graag zelfs. En... Uh, het is een pilot, dus we beginnen hiermee. En de bedoeling is om dit jaar te kijken van hoe loopt dit. En wie weet, als het goed gaat, dat we dan volgend jaar door het hele dorp gaan uitspreiden. Uh, nou, kijk eens, want ik denk dat als ze het nu horen, of dat ze het misschien zelfs ergens lezen. Dat ze dan denken, hé, maar daar wil ik ook aan meedoen. Want het is een hartstikke leuke actie. En een kopje koffie gaat er natuurlijk altijd wel in. Want eigenlijk winkelen is veel meer dan naar uh, leuke spullen kijken uh, en, en lekkere dingen kopen... en be benodigdheden halen, uh, het heeft ook nog een ander doel natuurlijk. Nou, klopt. Het heeft ook een stukje socialisatie natuurlijk. Hè. Mensen kunnen een babbeltje maken met degene die in de winkel staat... of je gaat met een vriend of een vriendin winkelen. Uh, dus een stukje sociaal zijn uh, hoort daar ook bij. Ja. ja, ja. Nou, ik vind het wel echt een heel erg leuk idee. En die stempelkaart, waar kunnen ze die halen? Die komen te liggen bij de deelnemende winkeliers. Okay. Dus bij je eerste aanschaffen, dan, uh, dan krijg je er eentje. Oké, okay. en je hoeft maar vier dingen te kopen. Ja. Nou, en um, wat gaan jullie voor Ludiex doen uh, bij de dieren Speciaalzaak? <laughs> uh, nou ja, Wij hebben onder andere ook slingers laten maken door het hoekje van uw Unicum. Dus ook lekker lokaal ingekocht. En um, ja, we gaan onze, stempel, on onze stempels, onze spaarkaarten gaan we verdubbelen die week. Dus voor onze vaste klanten, die krijgen dubbel zoveel spaarpunten... En er komen nog wat andere acties bij. Nou, oh, ik verheug me er nu al op. Ik heb geen hond, maar uh, ik zal zeggen... misschien moet ik voor iemand iets gaan kopen. Ja. <laughs> en, en wat gaan jullie doen? Want uh, ja, een makelaarskantoor, wat, wat kunnen die dan doen? Ja, wij kunnen eigenlijk niks doen. Omdat wij niet echt dingen verkopen. Iedereen is altijd welkom voor een kopje koffie bij ons. Maar ik ben meer de ondersteuning vanuit het OVZ voor Allison. Ja. Um, dan dat ik echt mee kan doen. Want het, dat gaat niet als makelaars. Ja, een gratis huisbezichter. Of een huisbezichter en dan, dat uh... kan altijd. <laughs> dat kan altijd, ja. Nee, ja, inderdaad. Maar uh, nou, het is hier sowieso wel heel leuk om hier naar binnen te komen. Want je hebt een hele leuke... Tafel hier staan. Dus uh, mensen kunnen hier altijd uh, even gezellig zitten. Neem ik aan. De prachtige platen van, met de foto's van Van Bakels bekijken. Ja. ja, dat is ook al heel erg leuk. Maar ik snap het ook helemaal. Ik zie ook als ik in andere steden ben heel veel leestand. En uh, dat hebben we eigenlijk met elkaar natuurlijk voor elkaar gekregen. Uh, dat we inderdaad ook veel meer online uh, gaan kopen. Maar we moeten lekker die winkel weer in. En dat is wel. Uh, nou, wat een mooi initiatief. En. Wanneer zijn jullie tevreden? Als het gewoon een gezellige week is geweest, zou ik ja. zeggen. Ja, klopt. Een ja, okay. gezellige week waar mensen wat meer de winkel in gegaan zijn. Oké. Okay. Nou, ja. Wie weet, doordat ze dit horen, denken ze van... Oh, ik ga toch eventjes uh, meedoen met deze leuke actie. En wie weet dat andere winkeliers in de... Haltestraat of de, de Kerkstraat. En je zei er net nog eentje, Raadhuisplein. Ja, dat, uh, dat die dan denken van nou, daar willen we volgend jaar zeker aan meedoen Want gaan jullie het ook nog promoten en met een poster? Of hoe, hoe ga je dat doen? Ja, er komen posters voor aan de ramen bij de winkeliers. En er komen bij alle winkels die meedoen een banner buiten te staan die hele week. Zodat oh ja. het echt duidelijk is, deze winkel doet mee met de Week van de Stenen Winkel. Ja, dan zien ze heel duidelijk... er is iets aan de hand hier op de Grote Krocht. Yes. Hartstikke bedankt en heel veel plezier en succes. Dank je wel. Oké, dat was uh, Carine Veren in gesprek daar uh, op ja, de Grote Krocht. Alleen één Stenen ding. winkelproject. Eén ja, uh, ja. één ding snapte ik even niet. Ze is... gaan binnens neerzetten om te laten zien dat die winkel meedoet. Maar per 1 mei wordt het toch een beetje ingedampt allemaal. Want... Nou, de, de gemeente heeft toch uh, aangekondigd oh, over oh, dat, die, uh, die reclame-uitingen van de winkels... dat daar teruggedrongen wordt. Dat je aan een hele specifieke eisen moet voldoen. Ja, nou ja maar Ik hoop, zel <lacht> zelf laat zelf, zelf de gemeente de verkiezingsborden gewoon staan op de openbare ruimte. <lacht> hoor. Dus uh, <lacht> Dat maakt ook allemaal niet uit. Ze zijn wel weggehaald hè, uiteindelijk. Ja, dus, uh, ze zijn gelukkig. van de week weggehaald uiteindelijk. Ja, ja, ja, ja, we, we mensen begonnen uh, me aan te spreken van komen er soms weer verkiezingen of ja. zo, dat ze er niet uitkomen met die formatie. Ja, hoezo? Ja, Omdat die borden er nog allemaal staan. Anders moet het allemaal weer opnieuw geplaatst worden. Ja, nee, dat, dat uh, Ja, dat, er, de, er waren twee Duitse gasten die uh, zeiden tegen mij van uh, er staat 22 april op die borden, maar, uh, of 22 uh, maart. Maarts, maar uh, moet dat uh, 22 april zijn? Ja, uh, ja, echt ja, waar? ja, ja. Dus, nou ja, ja, een beetje gek was het. Het is uh, gelukkig allemaal weer opgelost, Ja, uh, zo is het. Nou, promoot de stenen winkel. Dus uh, verkopen in een uh, gewone winkel is het ook hartstikke leuk. Hè? En dan kan je eraan uh, nou, ruiken, proeven, wou ik bijna zeggen. Nou ja, goed. Beetje en, uh, snuffelen. We, we hebben het bekende slogan, hè? wees sociaal, koop lokaal. Precies, ja. dat vind ik ook. Ja, en, en weet je... misschien betaal je ietsje meer... maar aan de andere kant, net wat jij zegt... je kan het aanraken, je kan het voelen... Uh, je krijgt advies... Je kan er altijd makkelijk mee teruggaan als er is toch iets mee is. Of dat het niet goed gaat ermee of wat dan ook. Dus er kleven zoveel voordelen aan die het, het enorm waard maken... om gewoon ietsje meer te betalen. Zeker weten. Ik ben ja. het er helemaal mee eens. Dus uh, mooi project uh, daar op de Groot Krocht. Zeker. En dat moet gewoon uitgebreid worden naar uh, heel Zandvoort. Uh, dat uh, alle winkeliers uh, gewoon echt uh, laten zien van hier zijn wij en hier staan wij voor... Ja. En dat zal uh, voor in ieder geval uh, samen met de toeristen het goede voorbeeld geven. Absoluut. Zeker ja. weten. Nou. Dankjewel je Carine ook uh, voor uh, daar ter plaatse gaan uh, op uh, de Grote Krocht. En uh, de winkeliers uh, daar uh, gesproken te hebben over dit uh, nieuwe project wat daar aan gaat komen. Nou ja, Dolly en ik gaan ondertussen even naar uh, België.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 Is op, op de is een, plaats, is een de kan ik kan ik heen, ik kan niet naar Cuba, ik wil niet naar Cuba, dat is me te zoet. Waar kan ik heen, ik kan niet naar Polen, ik wil niet naar Polen, dan gaat het te goed. Ik wil niet wonen in land. naar België te verhuizen. wilde ik echt, hoor. Dat nou, vind, vind ik ook wel een lamp. Uh, voor jou, eigenlijk? met ja. uh, Dat Burgondische, en lekker uh, uh, uh, Gewoon dat, uh, een dat links en rechts. Dat, dat aardige, zeg maar. En dat, uh, ja. Ja, ja. ja, dat milde. Hè? Dat milde, precies. Ja. En de frietkot. En de, de frikot, ja, ja. Die gaan we dan niet <laughs> overslaan, uh, Dolly. Ja, alleen geloof ik uh, dat, dat het momenteel uh, steeds minder leuk wordt in België. Ja, maar, dat, uh, ja, ja zullen... helemaal Brussel is uh, niet meer te doen. Nee, Brussel. Maar ja, goed, dat hebben we in Amsterdam ook. Ja, uh, dat is ook niet meer zo. te doen. Nee. Nee. Er zijn nog meer steden. Ja. De grote steden dat, die zijn allemaal wel aan het verslonsen. Maar ja, als je bijvoorbeeld misschien naar Luik of naar Gent gaat. of kleinere plaatsjes. Dus Bruggen, zeker. Dat, dat, dat zal allemaal nog wel als oud zijn. Of naar de Knokker natuurlijk. Kan je ook gaan. Knokken. Ja. Yeah. Nou, de naam zegt het al. <laughs> ik denk dat dat al gedaan is. <laughs> of een ja. andere leuke plaats. Nou ja, mij uh, kan je daar uh, wel aantreffen hoor. In, uh, ja, België. heerlijk. Ja, ik vind, ik vind België ook een erg leuk land. Een heel fijn land. Zeker ja. weten. Nou, ik sluit me daar uh, inderdaad 100% uh, bij, uh, bij aan. Maar er gaat oh, toch ik, niks uh, mogelijk Ik zie ik dat, uh, ja? dat, dat uh, Piet mij belt trouwens. Oh, oh, oh, oh. Ja, oh, ja, ik, ja het, het heeft geen zin om uh, op de mobiel uh, te bellen. Nee, want dan kan ik hem, hem gauw niet gauw in de uh, uitzending uh, halen. Ja, doe dat maar, maar ja, naar het, we het we nieuws. Krijgen... Want, uh, we gaan ja, eerst uh, naar het uh, nieuws. Weer van drie uur. En dan gaan we heel snel Piet bellen. Want ja, doordat we zeg maar met Carina in de weer waren... We hebben het einde van de eerste helft gemist. Oh. En ja, Piet heeft daar waarschijnlijk wel wat over te vertellen. Dus zo meteen bij de opening van de tweede uur... nemen we Piet daar vanuit Beverwijk mee. ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van drie uur.